Karel De met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky wil dat de Hongaarse premier Orbán stopt met het blokkeren van een EU-lening van 90 miljard euro. Doet Orbán dat niet, dan zegt Zelensky het adres van de Hongaar te delen met de Oekraïnse strijdkrachten. Budapest blokkeert een EU-lening omdat de oliedoorvoer via de Druzhba pijpleiding in Oekraïne is stilgelegd. Volgens Oekraïne raakte de leiding in januari beschadigd bij een Russische drone-aanval. Hongarije en Slowakije zijn afhankelijk van de leiding en twijfelen aan deze uitleg. Orbán zegt in een reactie dat Hongarije zich niet laat intimideren. De macht van de Amerikaanse president Trump om oorlog te voeren tegen Iran wordt niet beperkt. Een maatregel om Trump te dwingen om direct te stoppen met aanvallen op het land... is verworpen door het Huis van Afgevaardigden. Woensdag stemde de Senaat al tegen. De Republikeinen zeggen dat het gezag van Trump bij de militaire operatie in Iran zou zijn aangetast als de resolutie wel was aangenomen. Ook zou dat de vijand sterker hebben gemaakt, zegt de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Staatssecretaris Boswijk van Defensie hoopt dat het niet nodig is om Nederlandse jongeren verplicht op te roepen voor het leger. Maar hij kan dat niet garanderen, zei hij in de Tweede Kamer. Onder meer GroenLinks, PvdA, SP en Denk zeiden dat ze heel bezorgd zijn over het kabinetsplan voor een selectieve opkomstplicht. Daarbij wordt niet iedereen, maar een bepaalde groep opgeroepen. Het kabinet wil dat doen als het niet lukt om Defensie in vier jaar tijd uit te breiden naar 122.000 mensen. En vega-burgers hoeven geen andere naam te krijgen, heeft het Europees Parlement besloten. Maar vega-kip of vega-spek zijn straks verboden. Er komt een lijst van 31 termen die alleen voor echt vlees mogen worden gebruikt. Dan het weer. Het is helder bij 1 tot 5 graden. Overdag zon, maar ook bewolking. Het wordt opnieuw heel zacht met 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 time and I'd rather be high. I think of why we outside a about a remote smile but they're free. They're all free. So maybe tomorrow I'll find my way home. Oh. So maybe tomorrow I'll find my way Beside a down me the inside of a...